In Europa wordt er positief gereageerd op het nieuws dat Amerika toestemming gaat geven aan Oekraïne om Amerikaanse lange afstandsraketten te gebruiken in Rusland. Officieel heeft Washington er nog steeds niks over gezegd, maar meerdere Amerikaanse media zeggen het zeker te weten. Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken zegt dat Nederland al langer wil dat Oekraïnse wapens uit andere landen op Russisch grondgebied gebruikt mogen worden. Ook Oekraïne heeft het nieuws nog niet bevestigd, maar correspondent Christian Power heeft wel een idee waar het land de raketten voor gaat gebruiken. Hiermee wil president Zelensky militaire bases gaan aanvallen, waar nu Noord-Koreanen samen met Russen zich voorbereiden op een nieuw offensief. Er wordt in Europa steeds minder plastic gemaakt. En voor het eerst is er ook minder gerecycled plastic geproduceerd. Klinkt misschien positief, maar de sector is juist bang dat er meer geïmporteerd moet worden uit landen waar plastic op een minder duurzame manier wordt gemaakt. Meerdere Europese plasticfabrieken zijn afgelopen jaren failliet gegaan, ook in Nederland. Frenkie de Jong en Virgil van Dijk doen morgen niet mee met Oranje in de Nations League. Volgens de KNVB gaan de Jong en van Dijk vanwege medische redenen niet, bij, eh, niet mee. Ze worden niet vervangen. Koeman zegt dat hij genoeg spelers heeft. Nederlandse elftal speelt tegen Bosnië en Herzegovina. En het dierenopvang in de Amerikaanse staat New Hampshire heeft last van een muizenplaag. Vorige week stond er een man voor de deur met 73 muizen. Dat bleek maar een klein deel van zijn verzameling. Een paar dagen later had hij bijna duizend muizen langsgebracht... De helft van die muizen is een vrouwtje. Die krijgen weer nieuwe muisjes en je, tja, dan gaat het hard. Een vrouw die 6 maanden old is, misschien 10 tot 14 perhaps. Maar je kunt only alleen maar of uit 500 muizen, 50% van hen zijn female. Het is een enorm probleem. Dit is iets dat uit controle control. Een vrouwelijke muis kan 10 tot 14 nieuwe muisjes krijgen, zegt ze. De dierenopvang staat niet alleen. Andere dierenasiel springen bij. Tientallen muizen zijn al geadopteerd door liefhebbers. Het weer trekken buien over, met tussendoor ook zon. In het noorden kan het wat hagelen. Morgen lijkt een kletsnatte dag te worden, met dan in het noorden natte sneeuw. Het wordt 2 graden in het noorden tot een graad of 10 in Limburg. ZFM: Verkeersupdate. verkeersupdate.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 Ik weet zeker dat ik iemand blij heb gemaakt met deze single van Kim Appleby. Je hoorde Don't Worry aan het begin van de uitzending van Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag Richard. Ja Rob. Hey. Goed je weer te zien. Ja wat leuk. Het is niet zo heel lang geleden. Nee zeker niet. En ontzettend leuk altijd weer om hier te zijn en met jouw radio te maken. Zo is het. Nou mooi mooie zaterdagmiddag vandaag. Lekker En wij gaan weer een lekker programma maken. En wat gaan we allemaal doen vanmiddag? Ja, we hebben uh, Benno straks, uh, Benno Veulink, die, uh, die gaat uh, over de uitzending van volgende week vertellen. Want dat uh, gaat dan over uh, Michel Blekemolen, die is 75 jaar. Ja, de autosportman. Ja. De autosportman en die, uh, die gaat van alles, uh, ja, hij, heeft, hij heeft ook heel veel nood op zijn zang. Hè? Dus dat, uh, dat komt allemaal aan bod en we gaan ook heel veel mensen in de uitzending krijgen live. Dat is echt heel, heel leuk. Ja, we hebben natuurlijk het, uh, het weerbericht, we gaan uh, voetballen. Uh, tegen Kastrikum, in Kastrikum en uh, Piet Pijper die uh, gaat ons live uh, voorzien van, uh, van uh, ja, beelden van het, uh, van het voetballen. Dan hebben we nog een uh, interview met uh, de gebaseerde keeper Mickey Groot. Dan volgende uur gaan we Carina Veren. Die gaat interviewen Lars Carré over de duurzaamheidsavond, die was uh, dinsdag... En natuurlijk, uh, we hebben evenementen. We hebben allemaal Zandvoorts nieuws. Uh, Dier van de Week en nog Pit Report... Ja, dat is wel leuk hè, met Rendel. Ja. Ben je weer helemaal op de hoogte van uh, het race nieuws uh, met Rendel wekelijks uh, te horen. Dankjewel even voor het overzicht. En uiteraard uh, tussen uh, alles wat we vanmiddag doen in deze uitzending... hebben we ook uh, heel veel lekkere muziek voor je. Want ook daarvoor luister je naar je eigen lokale radio ZFM. En een van die platen die ik uh, vanmiddag uh, ga draaien... dat is uh, deze van uh, Kali Minok. Hier is Step Back in Time. Als ik uh, zo klaar hoor, moet ik meteen uh, denken aan actie op het circuit. Yeah! He? Uh, raceauto's die uh, flinke geluid maken. Nou, dat komt goed uit, want dat uh, sluit aan bij ons uh, volgende onderwerp, Richard. Ja. Ja, hè? Want, want wie... uh, waar gaan we het over hebben? Want wie hebben we hier te gast? Kijk. Iemand die heel bekend is bij ons programma, namelijk Benno. Benno ja. Veugen. Hij ah. is bekend. Welkom Zet streepje live, kan je hem ook zien. Ja, nou ja, ja dan zie je Richard, hè? Oh ja. ja. Hé, hey, Benno, goedemiddag. Hé, hey, Rob. Hé, goed je te zien, man. Richard, goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Ja, nou, ik mag zomaar even aanschuiven. Ja, we hebben je uitgenodigd uh, in verband met de uitzending van uh, volgende week. Ja, het, uh, en een beetje raar vind ik het eigenlijk wel, uh, want uh, jullie hebben nog een hele uitzending te gaan. En dan zit ik al in het begin van jullie uitzending om te praten over de uitzending van volgende week. Kan je het nog volgen? Uh, ja. <laughs> we grijpen de macht, ja, ja. ja, volgende week een, een, een, een special, mag ik het zo noemen, en, ja, zeker. Dat, en dat gaat over een speciale gast, en die gast is Michel Blekemolen, een van de nestors, ik noem hem maar een van de nestors van de Nederlandse autosport, want Michel is dit jaar 75 jaar geworden, en... Um, nou, dat is natuurlijk al een, een, een fantastisch iets... want uh, een autocoureur die 75 jaar wordt... nou ja, we hebben er wel meer die ouder zijn... zoals Gijs van Lennep, die is uh, nog wel echt een stukje ouder. Uh, maar Michel race nog steeds. In een, en dan niet in een, uh, een Citroën-cupje... Uh, maar echt in een zware klasse. De, de NASCAR uh, Europees, Europese serie. Dus uh, dat is nogal wat... Wauw. Een klasse van uh, iets van twintig auto's. Ik zag laatst nog een foto met alle coureurs. En de blekenmolen stonden netjes uh, vooraan. Nou ja, en uh, Michel is de gast die ze, waar Richard nu zit. Daar komt hij te zitten. We gaan de studio leuk versieren. Dat hebben we ons ook al voorgenomen. Omdat hij jarig is. Omdat, en racevlaggetjes en precies, dat soort dingen. Ja, gezellig. En we gaan uh, aan een zestal mensen vragen uh, naar hun eerste herinnering met Michel Blekenmolen. Nou, Rob mag ook zijn, zijn herinnering. En ik zal mijn herinnering delen. Niet dat ik die heb, maar goed. Dat, dat komt vanzelf wel. En we gaan dus allerlei mensen bellen. Zoals Jan Lammers, die al het kalf willen allemaal meedoen. Maar ook dus mensen die ook echt in Zandvoort nog wonen. Of in Zandvoort gewoond hebben. Denk aan Rob Petersen, de oud En auto-historicus van, van, van, van Nederland. Chris Gotanis, de fotograaf. Autosportfotograaf. Aad van Koningshoven, vooral ook niet te vergeten. Ja, die is ook autosportfotograaf, maar doet daar tegenwoordig ook iets meer mee. Omdat hij, maakt eigenlijk van zijn autosportfoto's. Maakt hij eigenlijk complete kunstwerken. En dat is ontzettend mooi. En scoort er enorm mee. Hij heeft ook tentoonstellingen gehad in de Passion Winkel van Randall Lawson. Ah, een bekende naam. Ja, en Randall is natuurlijk een vast was persoon in de uitzending... en die zal ook uh, uh, meedoen natuurlijk in het hele verhaal. Uh, nou, en we gaan ongeveer 10 minuten per, uh, per persoon gaan we gezellig praten. En Michel doet er natuurlijk ook mee. En we zijn, uh, wat ons in ieder geval nog een verrassing is... is uh, wie neemt Michel allemaal mee? Neemt hij bijvoorbeeld zijn zoon Sebastian en Jeroen Blekemolen mee? En, uh, en zijn vrouw Loes? Uh, of misschien wel zelfs kleinkinderen? Nou, het, het kan... Dus. Dan uh, mogen we wel extra centtijd hebben. Ja, nee, ja, ja, ja, je zou bijna nog een uurtje erbij vragen aan, uh, aan de directie. Maar uh, maakt niet uit. We, we hebben drie uur en we gaan die drie uur gaan we bommetje voldoen met prachtige herinneringen, Goede verhalen van uh, met heer Blekemolle. En, uh, nou ja, en van die 75 jaar. Nou, ik heb het een beetje van de week proberen te bedenken: hoe lang heeft hij eigenlijk, of race hij al van die 75 jaar? Nou, dat is dus volgende week een vraag, want ik weet het niet exact. Maar ik denk toch wel, zeker een jaar of vijftig. Misschien wel langer. Zelfs. Ja. Maar wat was je vraag, Lisa? Nou, <laughs> <laughs> meestal beginnen die gasten al nog als heel jong zijn. Dus ik denk dat het veel, veel langer is nog. Ja, ja, ja. Nou, het, ik, ik heb hem natuurlijk uh, in, in die dertig jaar dat ik bij de radio zit uh, al uh, menig keer geïnterviewd. En hij is volgens mij. Begonnen met karten, had zelfs ook een eigen kart gebouwd en uh, raced daarmee gewoon op straat. Dus, maar ja, dat was dus geen officiële wedstrijd. Nee, nee. Ja, dan ben je geen twintig, dan ben je echt veel jonger. Ja, precies, precies. Met zo'n brommelmototototje erachter. Je oh, kent ja. het wel. Nou, dat ken ja, ik wel. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, nou, en die, uh, maar ik weet dus niet precies wanneer die is begonnen met de race. Ik ga komende week mijn research te doen. Ja, um, misschien wel in een zeepkist begonnen, je weet het niet. Je weet het niet, je weet het niet precies. En met wie heeft hij allemaal gereenst? We hebben natuurlijk nog een Formule 1 carrière gehad. En, uh, dus uh, ja, dat is ontzettend leuk om daar allemaal even op terug te kijken. Zeker. Ga je ook een beetje de hele lijn van uh, zeg maar vijf jaar tot 75 ook een beetje helemaal door? Ja, dat zou wel kunnen. Dat is, uh, ik, ik had al zoiets van, nou we hebben drie uur en per uur 25 jaar. Mm -hmm. Dat is ja. een, misschien een globale indeling. Maar... We hebben natuurlijk ook per uur twee gasten. Dus dat wandelt denk ik allemaal een beetje door elkaar heen. En die vraag die en de is natuurlijk... Van, wat is je eerste ervaring met Michel, Michel Blekemole? Ja, ja, ja, ja. ja. Dus, en daarvanuit bouwen we dat verhaal dan weer op natuurlijk. Ja. Want het is, uh, het is altijd wel lekker zo'n standaardvraag. En uh, vanuit die standaardvragen... Wordt er van uh, alles omhoog. Dus ja, ja, ja. Dat, en zeker bij die mannen. Dat is, uh, want ik denk als je bijvoorbeeld... Uh, Jan, Jan Lamers en Michel Blekenmolen zo uh, links en rechts van ja, mij ik, zou zitten. Dan kan je gewoon zo gaan zitten. Ja ja ja. zitten. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Je geeft, uh, je geeft de heren uh, een paar vragen. Dus. En inderdaad, je kan gewoon achterop ja, ja, ja. Daarom doen we het ook telefonisch. Ja, ja, ja. Dat, uh, de truc erachter. Ja, precies. Ja, nee, maar we gaan niet alles verklappen, toch? Wat we gaan doen. Nou ja, dit was het. <laughs> okay. Wel alles verklapt dus. En wanneer is die uh, precies jaar? Nou, hij is jarig geweest. Oh, hij is jarig Ja, dat was iets van 1, twee maanden geleden. Oh, okay. Maar ja, goed, je bent een hele jaar 75, ja. hè. Dus, uh, en, en het was wel grappig, ik, uh, ik had, uh, feliciteerde hem met zijn verjaardag uh, via de social media via Facebook geloof ik. En toen zei hij van nou, ja, ik ben niet eens thuis. Dus uh, <laughs> is dat Ergens is hij in uit Frankrijk met, uh, met zijn vrouw. Lekker. Dus, uh, nou ja, goed. Uh, en dan, ja, dan, dan komen de feesten passen. Ik vind dat op zich wel. Zou jij je 75 jaar uh, vieren? Geen idee. Nee, want je bent nu 50, hè? Dat ja. ja. <laughs> nou, net 50, 50 ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, mijn familie die doet altijd een prize party als, als mensen 50 geworden. Oké, Dus, uh, okay, ja. okay. dus nou, dat vind ik wel. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Oké, okay, nou, nou ja, wanneer is de uitzending, uh, Benno? Nog even voor de luisteraars. Ook wel. zeggen Rob, dat weet je toch wel. Ja, <laughs> ja het zal lullig zijn als ik niet kom, hè? Nee, ja, ja, ja, dan moet ik alles alleen. Ja. Nee, we gaan volgende week zaterdag uh, begint de uitzending om twee uur natuurlijk, tot vijf uur. En uh, drie uur lang, Mies op Leke Molen en alle verhalen, nou, deels privé, maar vooral ook de legendarische verhalen uit de autosport. Nou, daar moet je bij zijn. Dus gewoon lekker luisteren Zo, dat naar dat je radio. Wel. Ja. En je kan natuurlijk live meekijken. En uh, waar, uh, als je Michel uh, live wil bezig zien... zit wel wat vertraging in die, geloof ik. Hè? Dat is, uh, nou, het is wel redelijk... Uh, oh, redelijk goed. Redelijk goed. Oké, okay, nou, slinger het aan het zootje En het komt wel goed. Oké, <laughs> hey, dankjewel. En uh, heel veel succes volgende week. Ja, ben ik nu klaar, heren. Ja, kan ik daar? Nou, ja, oh, me ja, feit, dankjewel. Oké, okay, dankjewel, Benno En tot volgende week, hè. hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. hoi. De nieuwe Chesto hoor die hier bij ZFM. Lekkere muziek en zo dadelijk het weerbericht voor de komende dagen. En een van die platen die we nog gaan draaien is deze van Crowded House. There's a battle ahead. Many battles are the road while you're traveling with me uh. But there's no proof In the paper today tells of war and Mooi deze zin van de Crowded House in Don't Dream, it's over. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, want uh, tegenover mij uh, zit uh, Richard uh, met het weerbericht voor de komende dagen. Heb jij goed nieuws voor ons, uh, Richard? Mjam, uh, mjam, nou, Ik zal het wel voorlezen, <laughs> het is een beetje gemixt. Het weerbeeld gaat flink veranderen. Na nou, weken van rustig en overwegend droog weer nadert in de loop van zaterdag een koufront. Het is morgen dan ook bewolkt en uit dikkere wolken valt in de ochtend soms motregen. In de middag neemt op de passage van het koufront vanuit het noordwesten de kans op regen toe. Het wordt 11 graden en er waait een matige aan zee, vrij krachtige zuidwestenwind. Nou ja, dat voelen we ook wel hè. Zondag zitten we in een polaire lucht en daarin trekken. Met regelmatig buien over de, onze regio. Deze buien kunnen soms fel zijn en gepaard gaan met hagel in de onweer. Tussendoor laat de zon zich geregeld zien. Er staat een matige tot vrij krachtige aan zee een krachtige westenwind. Windkracht 4 tot 6 en het wordt 9 graden. In de avond volgt buien geregen en is de enige tijd nat. Na het weekend zijn de neerslagkansen van maandag tot en met woensdag zeer groot. Regionaal kan meer dan 50 mm vallen. Verder is dinsdag in de kunstgebieden kans op zware tot misschien wel zeer zware windstoten van meer dan 100 km per uur... en kan het kortstondig tot storm komen. De temperatuur stijgt maandag en dinsdag naar 7 tot 9 graden. In de tweede weekhelft wordt de bovenlucht een stuk kouder en neemt de kans op winterse bui toe. Naast regen valt dan ook hagel en natte sneeuw... En Vaak komt het ook tot onweer. De temperatuur stijgt naar 4 tot 5 graden. En tijdens de nachten is het iets boven nul. Oké, okay, nou ja, ja, wat jij zei, hè? het is uh, met uh, ups en downs het uh, weer voor de komende dagen. Ja. In ieder geval uh, wordt het wel wat kouder en dat ga je merken ook. Hè? Ja, een harde Voort, wind en Een harde wind, ja, dat is hier aan de kust uh, met name erg hoor, die wind... Uh, die speelt altijd wel een rol. Dan ja, dacht je van 50 mm uh, regen regionaal. Nou, dan <lacht> heb je pop en dans, was het? Ja, zeker. Dat nou ja, laten we hopen dat het uh, niet goed is, het weerbericht. Uh, wat jij net uh, zei. Klopt. Ja, ja Rico uh, Schreuder, dank voor het uh, weerbericht. Uiteraard uh, ook op uh, de diverse kanalen na te lezen op internet. Wij gaan uh, zo dadelijk uh, naar uh, de velden van Castricum toe. Want er uh, wordt uh, gevoetbald. En we hebben het over de wedstrijd Castricum SV Zandvoort. Daar is aanwezig Piet Pijper en uh, Sadala krijgen een verslag uh, van uh, die wedstrijd. Laten we hopen een keer op een winst, hè? dat zou mooi zijn. Een beterspel van SV Zandvoort met een mooi resultaat. Hoor je na twee plaatjes, maar eerst deze onder meer. Het is donker op straat en ik weet het is laat. Maar ik moet je wat vertellen. Neem nog eventjes plaats. Een minuut voor je gaat kan je al bestellen. Want er is iets en het wil lang. En ik wilde het al zeggen, maar het maakte me bang. Maar nu je met je jas aanstaat, weet ik me geen raad. mijn hart gaat alsmaar stellen. Dus ik zeg toi, hey man moi, nous sommes très spécial. Ik ben mezelf omdat jij er bent en ik ken mezelf omdat jij me kent En toi en moi zijn zo mooi verhaal want ik ben mezelf omdat jij er bent En ik ken mezelf omdat jij me kent Oh, ik wil en missen, oh, maar moet ik dan acteren als precies pardon Hoe vaak moet je mee als ik bij jou samen en jij pas bij de deur dat je best gaat doen. Dus ik zeg, toi en moi, nous sommes très spécial ja, En ik ben mezelf, omdat jij bent en ik ken mezelf, omdat jij me kent En toi en moi, zijn zo. Want ik ben mezelf omdat jij er bent En ik ken mezelf omdat jij me kent eh. Hoor je niet lala Eerst hoorde de nieuwe single van Clouds en uh, die heet Shetheme. Mooie single met uh, Zoe Tauran uh, gemaakt. En daarachteraan uh, deze dance classic van Home uh, Function. Dat was The Burning Love. Ja, het is helemaal into the synth, hè? De hele Nederlandse uh, ja. result. Ja, uh, ja, hij is in het land. Ja, maar het, het, is, het was wel heel spannend, hè? Of, yeah. hij, uh, of hij het zou redden, Het is weer niet te geloven. Hij heeft altijd wat, hè? Die, ja. die ja. oude man. Ja, want al die bruggen die dicht waren... en de, de Piet die dan de verkeerde afslag nam met zijn boot. Ja, dat was uh, zelf ook niet lekker, hè? De de, de, de Sint, nee, de Sint die lag tussen de, gisteren nog tussen de pepernoten. Helemaal knock-out. Dus, uh, maar gelukkig is alles weer goed gekomen. En hij is om twaalf uur aangekomen. Mooi. Ja, dus... Uh, nou ja, uh, morgen wordt het helemaal spannend, op Want uh, dan mogen wij de Goedheiligman verwelkomen in ons prachtige dorp... Um, uh, de, ...om rond 11 uur zal hij met een boot van de KNRM aankomen op het strand ter hoogte van het Badhuisplein. Daar wordt hij opgewacht door de vele enthousiaste kinderen. Na aankomst gaat Sinterklaas met de auto naar het raad, Raadhuisplein. Daar wordt hij op het bordest van het Raadhuis door bur, burgemeester David Molenburg van harte welkom geheten. Ook dit jaar zal Sinterklaas weer aanwezig zijn tijdens het Sint Festival... ...waar alle kinderen hem vanaf 1 uur een handje kunnen geven. Er staan vele spelletjes op het programma. Verspreid door het centrum van Zandvoort. Dus morgen uh, zijn de, op de kaarten voor het Sintfestival te kopen aan de kassa. En deze kosten 4 euro per kaartje. Tot ja. morgen allemaal. Ja, dat wordt een mooie dag met de Sint in Zandvoort. Vanaf 11 uur dus bij de rotonde. En dan kan je hem verwelkomen. Dan komt hij via de Zee, via de KNRM, uh, komt hij aan land. En uh, ja, dat is altijd weer een uh, spannend moment, Richard. Zeker, ja. Het, uh, ja, zeker spannend. Gaat het goed? Ja. ja, je zal het morgen weten. Dan moet je gewoon uh, gaan kijken hier in Zandvoorts. Zometeen gaan wij naar Castricum toe, naar het voetbal, uh, uiteraard uh, Piet Pijper. De wedstrijd waar ik het over had, uh, Castricum SV Zandvoort. Maar we hadden het over Sinterklaas. Nou, ken je deze nog, Het is echt een uh, gouden oude single, maar hij blijft uh, lekker om te draaien. Echt een uh, radioplaat uh, uit het uh, verleden. Kinderen voor kinderen, en ik ben toch zeker Sinterklaas niet. Ik wil een broertje en een mooie rode fiets. En een hele grote weer, maar meestal krijg ik niet. Ik wil een racebaan en een nieuwe toverdoos. Hoewel ik snel tevreden ben, wordt mijn vader altijd boos.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 Sinterklaas niet Sinterklaas Ik ben toch zeker Sinterklaas niet Sinterklaas Sinterklaas niet. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet. Sinterklaas. Als er straks banbiljetten groeien op mijn rug. Ben jij de eerste die het hoort? Kom dan nog maar eens terug naar Sinterklaas niet. Sinterklaas. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet. Sinterklaas. Als er straks banbiljetten groeien op mijn rug. Ja, ik ben toch zeker Sinterklaas niet. Nou ja, Piet is ook geen Sinterklaas, toch Piet? Goedemiddag. Ik ben, ik ben gewoon Piet. Jij bent Piet. gewoon Piet. Witte Piet vandaag. De Witte Piet, uh, langs, uh, de Witte Piet langs de lijn. Want uh, je ja. bent wel elke week bij de bijna alle wedstrijden aanwezig. Uh. Nou ja, nog wel, ja. Ik moet niet beroerdig aan voetbal vo vo voelen, want dan weet ik niet hoe ik het bol blijf aan. Nee, nee, nee dat wou zijn, ik zeggen. Uh, we hebben echt winst nodig, één keer. Dus we zijn uh, een vandaag in uh, Karsticum. En uh, dat is uh, nummer 12 tegen de nummer 13 van de competitie. Wij zijn onderaan op doelstallen. We hebben allebei vier punten. Maar uh, we zijn net een uurtje of acht bezig, maar we missen toch wel een uh, aantal basisspelers ook weer vandaag. Ik uh, mis Sima niet, Silvio Goede Shibashi is er niet. Onze rechtsback is vorige week geblesseerd, uitgevallen. En ook uh, nog steeds verder aan de En ook Nigel Berg, onze vaste aanvoerder, is uh, geblesseerd. Dus we missen toch wel vier bepalende spelers, maar we hebben ook nog een nieuwe Pelikan doet mee. We hebben vandaag een nieuwe een debutant, het is tien die Meerman, een jonge jonge jongen van een jaar of 18, die, die linksback staat. En in de goal staat weer onze Mika Bloem. Dus die, is ook, die houdt ook zijn plekje vol. We dus, hebben dus, een mix van jong en oud vandaag. Het is een beetje aftastend. We hadden net een mooie kans voor De Haan. En die, die, die werd afgestopt. En het was zijn corner. En daar kwam geen doelpunt uit. Dus we zijn een uh, Mickey of netjes hier, een hele mooie omgeving, een klein tribunetje. En uh, ja, na, na 9 minuten en 26 seconden staan we nog 0-0, dus... Uh, Oké, okay. maar uh, ja, we hebben wel een keertje een, een goed uh, resultaat nodig, hè Piet? Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel? Het is uh, zeker, eigenlijk zeker wel. Zeker. Roek, maar ja, we hebben ook wat, wat blessures en ja. Ja, is... wat, uh, wordt uh, bijvoorbeeld uh, zo'n uh, keeper als uh, Mickey uh, Groot uh, flink uh, gemist bij het team? Ja, zeker. Ja. Nou, we hebben van de week een leuk stukje gelezen van Jaap Koper in de Kroon natuurlijk. En ik begrijp dat jullie ook een, een interviewtje hebben met hem. Dus... Ja, daar wilde ik naartoe praten. <laughs> Je hebt okay. het door. Ik, ik heb hem door. Ik, ik heb hem gesproken van de week en het gaat redelijk goed met hem. Hij was uh, deze week jarig en ik trof hem daar. en ja, Het is gewoon een ja, hele priester gebeurt er niet, met zo'n zo knieschijf die je breekt. Het ja, is, uh, zeker. Maar goed, dat, dat gaat hij allemaal zelf vertellen straks. Ja, we horen het zo meteen. We gaan één plaatje draaien en dan gaan we naar uh, Mickey Groot toe. Dankjewel okay. Piet voor dit moment. Oh, okay, en we komen straks wel. weer bij je terug. En mocht je wat te melden hebben, dan horen we het uiteraard van je. En wij gaan nog één uh, plaatje draaien en dan uh, Mickey Groot, de geblesseerde keeper, met uh, Jaap Koper in gesprek. Maar eerst deze van uh, Billy Joel in uh, My Life. ...een van de betere platen van uh, Billy Joel. Je hoorde hem hier op de Sanford's Radio. Dat was uh, My Life. Nou, Richard uh, is even bezig uh, met het uh, ramen te demonteren. Ik ben benieuwd uh, hoe dat uh, verder uh, gaat, uh, gaat aflopen. Dat hoor je straks. Maar eerst uh, gaan we aan jou vragen... Van, uh, ...hoe zit het nou eigenlijk met uh, de revalidatie van uh, Mickey Groot? Het is alweer een tijdje terug... ...maar uh, we hebben hem eindelijk aan de telefoon. En dat is... De doelman van SV Zandvoort, Miki Groot. Goeiedag. Ja, ja. goeiedag. ja, want het was even schrikken tegen RCH, hè. wat er allemaal gebeurde. Eigenlijk was het uh, een enorme schrik. Ja, zeker. Ik had, uh, het was een uh, enorme schrik. Ja. Ik, uh, ja het is uh, heel vervelend wat uh, mij is overkomen. Ja. Maar, wat gebeurde uh, er precies uh, eigenlijk, uh, Miki? Uh, kan je dat een beetje nog beschrijven en nog voor, uh, voor je halen? Ja, zeker. Yeah. Ja. Ja, het was een bekerwedstrijd voor uh, S.V. Zand, voor de RCH. Uh, ja. Yeah. En uh, er was een jongen die, uh, die speelde zeg maar uh, een bal uh, voor zich. Ja. Yeah. En uh, toen besloot ik om uit te komen. Ja. Yeah. En toen ik de bal al vast had, mm -hmm. had een jongen met een sliding in. In mijn uh, 16 meter gebied. Yeah. om Op mijn knie schijf. Yeah. Ja, en die, uh, ja, die heb ik dus nu gebroken. Ja, ja uh, en dat, dan ben je dan wel even een uh, flinke tijd uh, zoet mee? Ja, ja, in het begin uh, ja, wist ik eigenlijk niet wat het was. Mm. Tot ik uh, de volgende dag naar het ziekenhuis ging voor een foto. Mm. Ja, dat bleek al snel uh, dat ah. mijn knieschijf was gebroken. Ja, dus het was foute boel. Ja, dat is foute boel, ja. ja. Ja, maar wat, wat gebeurt er dan? Want dan, is, dan, dan, dan, dan overkomt hij dat. Ja. Kijk, een betaalde doelman bij SV Zandvoort bestaat niet. Dus je, je zit nog met, met meer dingen, denk ik, als er, als er zoiets gebeurt, toch? Ja, zeker. Ja, het gaat om... Ja, kijk, voetbal is mijn hobby. Mm -hmm. En uh, daarnaast heb ik uh, ja, natuurlijk al mijn werk. Ik uh, werk als timmerman. Mm -hmm. Uh, in het weekend uh, ben ik DJ. Mm -hmm. Dus ja, dat gaat een beetje allemaal uh, te kosten van dit, zeg maar. Ja, ja. ja. ja uh, aan de andere kant, uh, het is alweer een tijdje terug, hè, geloof ik. Hè? Want die, uh, die ja. wedstrijd tegen RCH, dat is geloof ik zelfs eind augustus, begin september geloof ik uh, geweest. Ja, het zijn... Even kijken, Het is acht weken geleden alweer. Ja, het is... Uh, dat schiet op. Uh, want op het moment dat wij elkaar spreken is het uh, vrijdag 8 november. Dus kun je nagaan hoe lang het alweer uh, terug is. Uh, ja. ja, maar dan uh, is het ook zo van... Van ja, dan, dan, dan zit je in de lappenmand. Maar wat dan? Wat doe je dan? Nou, ik... Uh, ik ga nu... Ik heb even kijken. Ik heb zeven weken. Heb ik in een spalk gezeten. Uh -huh. Van mijn liefst tot aan mijn, tot aan mijn enkel. Mm -hmm. En uh, ja, dan kon ik hem zeg maar niet buigen. Dus ik hou hem nu helemaal gestrekt. Mm -hmm. En uh, nou ja, na die zeven weken uh, eindelijk revalideren. Ja. Ik moet helemaal weer opnieuw, uh, ja, opnieuw weer, uh, lopen, opnieuw strekken, mm -hmm. uh, buigen. Dus uh, ja, voorlopig ben ik zes maanden ben ik nog uh, in de revalidatie. Ja, dus de, de, de, eigenlijk op het moment dat je eigenlijk min of meer met, met dat gipsen poot, om het even op zijn plat Hollands te zeggen, eh, zat, ja. um, wist je eigenlijk al van, dit is niet uh, even binnen acht, negen weken opgelost? Nee, toen het eenmaal gebeurde dacht ik van, nou, dit is misschien een, uh, ja, dus mijn ben gewoon heel dik opgezet van, nou ja, het was gewoon een klap en ik dacht, nou ja, dat is niks. Hmm. Nou ja. Dus het uh, bleek toch wel wat heftiger te zijn dan ik dacht. Ja, ja uh, maar aan de andere kant, je blijft wel monter uh, eronder. Hè? Want, want je, je, je hebt toch nog de motivatie in de drijfveer om weer terug te komen bij SV Zandvoort. Onder de lat. Ja, zeker. Ja, ja nou, ik heb uh, zes jaar geleden heb ik ook mijn knie gebroken. Mm -hmm. Dus eigenlijk heb ik nu beide knieën heb ik, uh, gebroken. Ja. Zit, uh, in beide knieën zitten ijzeren pinnen. Mhm. Mm en ja, eigenlijk voetbal ik al mijn hele leven en uh, ik geniet altijd. En het is gewoon, uh, je kan je, je energie kwijt. Je, ja, het is gewoon geweldig om met die jongens te voetballen. Ja, uh, wat is, ja nou, je geeft het eigenlijk al aan. Hè. Dat is dan de drijfveer om uh, aan sport te doen. En in dit geval dus onder de lat te staan op een zaterdagmiddag. Waar dat dan ook ja. is. Ja, ja zeker. Ja, ik, ik geniet er altijd van en... Uh, het is gewoon ja, de wedstrijdspanning en, uh, yeah. ja, en proberen dat Zandvoort uh, tenminste een beetje hè, yeah. naar uh, een hoger niveau gaat. Ja, uh, volg je het nog? Dat willen we allemaal. Ja, ja volg je het nog? Ja, zeker. Elke wedstrijd. Yeah. Ik, uh, yeah. ik ga bijna elke wedstrijd ga ik heen. Ja. Yeah. En uh, ja, het is gewoon wel fantastisch om die jongens gewoon lekker te zien voetballen en dan gaat het bij mij ook wel een beetje kriebelen, zeg maar. Ja, ja, ja. Maar, ja, ik uh, moet nog even. <laughs> ja, er is nu ook iets uh, van uh, ongeduld? Of uh, ben jij een uh, geduldig mannetje? Of uh, moet, uh, moet je wederhelft uh, je daar toch nog wel een beetje in afremmen? Nou, eigenlijk uh, ik kan helemaal niet stilzitten. Nee. Dus deze, ja, deze blessure is helemaal niks voor mij. Nee. En uh, maar ja, ik werd toch wel een beetje gek van het stilzitten. Ja. Dus ik uh, ja, heb een sportschoolabonnementje genomen. Ja. En toch een beetje uh, mijn bovenlichaam aan het trainen. Ja. En als ik weer uh, eenmaal kan, dat ik er gewoon helemaal fit sta. Ja. Ja. En uh, dat we er weer voor kunnen gaan, zeg maar. Ja, ja. Uh, ik uh, weet, als ik uh, daar boven op die duintop uh, wel eens zit... Dat, uh, dat jij nog wel eens de vaste standaard hebt. Alle tijd, alle tijd. <laughs> heb je goed onderhouden. Ja, ja maar in dit geval uh, is, is, zit dat uh, tegen je op dit moment, hè? Ja, ik heb nu, uh, ik heb nu alle tijd. <laughs> <laughs> maar goed, uh, uh, wanneer, wanneer denk je uh, dat, uh, dat er weer een beetje uh, schot in de zaak zou kunnen komen? Heb je daar enige ideeën over? Ja, nee, nou, de fysio... Uh... Je zegt uh, zes maanden. Mm. Maar uh, ja, ik ben wel zeg maar een doorzetter. Ja. Dus ik ga proberen ja, voor die zes maanden gewoon er al uit te komen. Ja. En uh, heel hard trainen. Mm. Er alles aan doen. Ja, dus misschien Om misschien we... weer te komen. ja, misschien zien we je dus uh, nog, uh, nog voor het einde van het seizoen nog misschien onder de lat staan. Zou dat kunnen? Ja, dat... ik weet het nog niet. Nee. Want uh, ja. We moeten maar even kijken hoe het allemaal loopt. Ja. En uh, ik ga er heel hard aan werken. Oké. Okay. Uh, nou, veel sterkte. Ja, super. En ook super namens, namens de studio, dankjewel, uh, Mickey Groot. En inderdaad, uh, heel veel sterkte. Laten we hopen dat hij uh, dit seizoen uh, nog uh, terug uh, kan keren op het uh, voetbalveld. Alhoewel, we hebben natuurlijk nu ook wel een uh, goede uh, jonge keeper en die uh, kan... Uh, mooi leren. Maar we hebben ook punten nodig. Hè? Dus uh, die uh, drie punten die hopen we vandaag te halen daar in Kasticum. Uh, Daarover straks in het volgende uur veel meer van uh, uiteraard uh, Piet Pijper, die vandaag TP is ter plekke bij de wedstrijd Kasticum SV Zandvoort. Dat hoor je allemaal op je eigen lokale radio. En wij gaan op naar het uh, nieuws en weer. En daarna zijn Richard en ik er weer met nog twee uur lang Zandvoort op zaterdag. Tot zo!